Vorige week ging het parlement in Rijkjevik akkoord met een terugbetaling. Maar doordat de president de regeling niet goedkeurt, komt er een referendum. De 74-jarige bestuurder van een taxibusje is gisteravond in Bokstol om het leven gekomen bij een botsing met een trein. Het busje kwam op een overweg in Bokstol vast te zitten, vermoedelijk door de sneeuw. Twee vrouwelijke passagiers probeerden de bus weg te duwen, maar dat lukte niet. De bestuurder kon vervolgens niet meer op tijd uit het busje komen. Het Amerikaanse sportkanaal ESPN gaat vanaf dit jaar allerlei evenementen d demotionaal uitzenden. Te beginnen met de openingswedstrijd van het WK Voetbal in Zuid-Afrika. De 3D-film- en televisietechniek is aan een opmars bezig. De 3D-film-avatar, de duurste film ooit, heeft in twee weken tijd wereldwijd al meer dan 1 miljard dollar opgebracht. En dit jaar komen ook de eerste 3D-televisietoestellen op de markt. Het weer in het noorden en westen nog een sneeuwbui. Bij zee temperatuur rond 0 en in het oosten is het ongeveer min 5. Dit was het NOS Journaal.